Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA is teleurgesteld dat Pieter Omtzigt bij de partij vertrekt... Dat zegt het CDA op Twitter. Pieter Omtzigt maakte vandaag bekend dat hij zijn lidmaatschap opzegt bij de partij... en verder gaat als zelfstandig Kamerlid. Wilma Borgman in Den Haag weet meer. 340.000 voorkeurstemmen had hij op 17 maart En hij zegt, uh, veel mensen hebben mij hun vertrouwen gegeven. Dat vertrouwen wil ik niet beschamen. En verder heeft hij nog geen besluit genomen over zijn politieke toekomst. Neemt nu dus even rust. Is ook niet beschikbaar voor interviews of wat voor toelichting dan ook. Deze week kwam er een heftig document naar buiten... waaruit bleek dat Omtzigt... Zich, zich niet altijd veilig voelde binnen het CDA. Hij ziet geen andere mogelijkheid dan uit de partij te stappen. Jongeren blijven door corona langer doorstuderen. In 2020 gingen er ongeveer 221.000 jonge mensen na hun studie op zoek naar werk. En dat zijn er volgens onderzoekers ongeveer 20.000 minder dan een jaar eerder. Vooral mbo'ers hebben het zwaar. Op veel plekken, zoals het toerisme of bij schoonheidssalons, kwamen zij door de coronacrisis moeilijk aan een baan. Oranje ballonnen, wapperende vlaggen en rood-wit-blauwe outfits. In een wijk in Drachten zit de EK-stemming er al helemaal in. De buren hebben met elkaar de hele straat versierd. 50 meter aan wapperende vlaggetjes. Ik vond het heel leuk en ik heb er ook mee geholpen. door uh, ook even hand- en spandiensten te, uh, te leveren. En vlaggetjes aan te leveren. Dus het is, uh, ja, is wel leuk. Nou, het is gewoon een beetje samenhorigheid in dit straatje. Wij doen alles hier met elkaar. Het is, dat is gewoon niet zo gegroeid. Om alle huizen van links naar rechts te versieren met vlaggetjes heb je natuurlijk behoorlijk wat nodig. Nou, deze vrouw kocht gewoon de hele winkel leeg. Pech voor de rest van de klanten dus. Nou, toen heb ik uh, alle vlaggen er gekocht. En toen weer een faamke die zei, oh, maar ik moet ook nog. Nou, ik zeg sorry. Nou ja, dat nog in twee pakjes en ik je alles opkocht. Tja.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 autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu entertainment for you. Niet belangen I'm Ja, Arjan Koenen en een in de lucht. Ja, eventjes een klein momentje wat stilte geweest. Maar ik ben er hoor. Ja, het is gewoon eventjes ja, toch een klein probleempje met het parkeren hier in Zandvoort. Dus ja, en dan moet je gaan zoeken. Maar ja, goed. En dan gebeurt het wel eens ja, dat je gewoon wat later bent.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 zelf maar al te goed Dat ik je moeder heb ontmoet Zij is de liefde van mijn leven En ik koester elk moment Dat jij ook in ons leven bent Ze heeft me jou al zo'n gegeven Ik geniet van elke dag Dat ik met haar leven mag Het is niet vanzelfsprekend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 Deze laag, laat de liefde voor haar bloeien. en moet voelen of ze zweeft, dat je zoveel om haar geeft en je geluk zal verder groeien. Verzoekplaat aanvragen. Ga naar Kleine, grote vriend Van nu af aan ga jij mij minder zien Het spijt me want jij hebt dit niet verdiend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 niet genoeg. Later.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 en John Jubank Een kleine, grote vriend hier vanaf Tolweg hierna. Ondergetekende vriend Hij bij CFM Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Ik zou zeggen, blijf lekker bij. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. CFM Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB Plus 6A. I'm not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 Tienes tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones. moet doen. la fecha y dos corazones. Y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger.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 Cuando no no no contigo y si te tengo que olvidar tus ave que no va a pasar y si te vuelvo a ver me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo contigo guardo una libreta de direcciones tu nombre escrito y unas canciones y siento ganas de irte a buscar oh. Llenes a libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle hay San Sebastián, y si tengo que escoger. Zom erin met entertainer for you jou. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. En dit is gewoon Henry. Ik denk aan je lach, en mijn beste besluit. Denk ik ook aan een traan. En aan alle dingen. Wat jij hebt gedaan. Nog pijn als je komt met die leugens en dan snel weer verdwijnt. Voel ik me weer beter nu jij er niet bent. Hoe ik vreugde ervaar, maar ook verdriet heb gekeerd. Even de titel van deze plaat. Gewoon Henry. En mijn beste verslaafd. is mijn beste. En dat allemaal hier. 106.9, 104.5 op de kabel DHB Plus 6A. En natuurlijk kanaal Digitaal, kanaal 40, Zigo. En ik zou zeggen, Brian Strikken, een hele goede middag. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, eigenlijk zou je hier aanwezig zijn. Maar. Ja, er kwam wat tussen. Ja, ja verhinderd een beetje met het, uh, het werk, met het werk combineren. Dus dat is een beetje het, uh, ja, ja, nou. het... Maar ik had wel heel graag willen komen, maar ik was zo... Ja, het, het, het ik was zo allemaal krap op elkaar, ja. dat, het, uh, dat het gewoon niet ging lukken. Nee, nee begrijpelijk nou, de Volgende keer kom ik heel graag en dan neem ik het lekker taartje mee. Dat, dat, komt dat, uh, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Hé, hey. uh, ja, vanaf vandaag? Ja, vanaf vandaag. Nou, vanaf ja, vandaag. Ja, nieuwe single. Ja. Dat geldt. <laughs> nee, ja, nou ja, mijn nieuwe single inderdaad. Ja. Ja, een onbedoeld heel actueel liedje geworden. Oké. Okay. Uh, ja, gezellig, vooral gezellig. Ja, uh, welk op zich onbedoeld? Ja, onbedoeld. We hebben toen het liedje kwam uit. En uh, ik had twee liedjes liggen, deze en een andere. Ja. Uh, jij en ik, en dan deze vanaf vandaag. En uh, eigenlijk was de focus op jij en ik gericht. En op een gegeven moment dacht nee, ik, nee, nee, nee, nee, vanaf vandaag gaan we eerst doen. En ja, dat liedje werd uitgebracht op een woensdag, 14 mei. Als ik het zo goed zeg, ja, 14 mei. En uh, het gekke was dat ook toen Nederland weer open ging. Dus ja, dat ja, was ook een beetje onverwacht. Dus het was uh, onbedoeld een heel actueel liedje. Nou, dat is uh, eigenlijk uh, dat je zegt van ja, geluk bij een ongeluk. Ja, inderdaad, ja, ja inderdaad. Dus dat, uh, ja, het, in het liedje brengt gewoon eigenlijk een beetje het, het, het, het, het, het beeld in leven van, uh, ja, vanaf vandaag moeten we gewoon weer even... Uit die en doorgaan met wat we eigenlijk uh, altijd al deden. Gewoon genieten van wat we wel kunnen. Ja, en sowieso van de muziek natuurlijk. En uh, ja, jij bent natuurlijk uh, destijds begonnen. Want ik weet niet uh, precies hoe lang dat jij zingt. Maar ik weet wel uh, dat je in uh, 2013 was je in een, uh, in een talentenprogramma op televisie. Met uh, Dree Hazes en Roxanne. En ja. Gerard Jolie, meen ik. En, nog en Danny, Danny de, de Munk. Ja, ja. ja. Ja, dat was in Bluesweet ja vanaf ja. dat moment eigenlijk het balletje gaan rollen. In, in dat jaar heb ik ook mijn uh, nog steeds toenmalige manager uh, leren kennen. En ja zo zijn we eigenlijk die al die jaren doorheen gewandeld. Met ja, want jou, jouw vader zat al uh, een tijdje in de muziek, hè? Ja, mijn vader heeft het 25 jaar gedaan met heel veel plezier. Ja. Maar die doet echt helemaal niets meer. Ja, heel zelden nog wel wist wat. Maar uh, die, die, ja, die tijd is voorbij en uh, nu is het de uh, het, het, het, het, het, het weg vrijgemaakt. Ja, een stokje geeft hij door. Ja, inderdaad. En, uh, het, ik had er vroeger nooit echt een gevoel bij van, nou, dat vind ik van het helemaal niks. Totdat ik op de eindmusical uh, in groep 8, uh, aan het einde van de avond, of een feestavond, afscheidavond, een liedje mocht zingen met mijn vader. Ja. Ja, dat bij mij wel in het goede aard. En vanaf dat moment was ik om. Ja, nou ja, dat is ja, ja. Ik zeg, ik zeg het, ja, ik, vanaf deze kant uh, weet ik niet. Kijk, ik geniet van de muziek natuurlijk. Ja, ja, ja. En ik luister er graag naar. En. Uh, ja, ik, ik, ik luister een heleboel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, want ik krijg er ook een heleboel, uh, ja, gewoon binnen. Geloof ik, ja. En uh, ja, sommigen steken er met uh, kop en kont bovenuit. En uh, ja, die, die, die halen we er dan uit. En ja, als het niks is, is het niks natuurlijk. Zo simpel is het. Dat moet je ook wezen, want anders heb je er ook niks aan uiteindelijk. Nee, nee, maar goed. Uh, kijk, je hebt uh, slecht, maar je hebt ook heel slecht. Ja, dat, dat, dat ben ik wel meteen. Ja. En ik bedoel, ja. ja, dan moet je gewoon even een keuze uit maken. En, ja. dat, is, dat is helemaal waarheid. En uh, ik denk ook dat dat uh, niet zo gek is als je dat doet. Er zijn er genoeg die doen. Er zijn ook radiozenders die er eigenlijk helemaal niks, niks uitmaken Maar als je een beetje kieskeurig bent, dan geeft het toch een soort bepaalde stempel op uh, jouw ja. programma. Ja, en ja. dat het wel helemaal goed is. Ja, de, de verschil moet er zijn, zeg ik altijd, hè? Kijk, ja, ik bedoel, ja, je hebt inderdaad, uh, online heb je dus uh, heel veel, uh, ja, zeg maar de ouderwetse piratenzenders, als het ware. Ja, ja. Eigenlijk. En, en uh, ja, die draaien eigenlijk inderdaad van alles. Ja, echt van alles. Ja, echt van alles ja. inderdaad. Ja, <laughs> en, ja. ja. Soms, soms zit ik wel eens uh, eventjes stiekem te luisteren. En dan denk ik van, ja, nou ja, voor, goed. Het is het goed. Ja, ja. Ik, ik volg hem, ik volg hem. Ja, dat, dat hoort er ook bij. Ja, en ja, ja, je maakt niet altijd hetzelfde product. Wij we proberen wel een standaard aan te houden met ons team. Ja. En ja, we werken natuurlijk wel met bepaalde muzikanten. Ja, maar daarom, daarom is het ook zo mooi om... Eh, jij bent in 2013 is het balletje gaan rollen, zeg maar. Eh, na, de, na de televisieopname. Eh, ja, eigenlijk ben je alleen maar vooruit gegaan en ben je beter geworden... Dat, ja, uh, ja, <laughs> ja nee, maar dat heb ik, uh, ik heb dan een klein beetje allemaal gevolgd. Leuk. En, en het is gewoon uh, ja het is gewoon beter geworden, dat sowieso. Nou, dankjewel, dankjewel. Ja, we werken aan een, een, een hopelijk heel mooi product. En uh, ja. er is nog heel veel op de plank. Dus we zitten nog lang niet stil. In, uh, in september, uh, 8 september dit jaar geef ik ook mijn concept in mijn geboortestad Horen, dat is mijn allereerste concept ja. in de Schouwburg. En ja, dat is ook wel weer een, een stapje naar een, een ander bestaan als artiest. Ja, ja. Hey, want uh, leg er nog wat, uh, je zegt net, we uh, leggen genoeg, genoeg op de plank. Uh, jij en ik hebben wel horen voorbij komen, uh, ga je nog wat anders doen? Sorry, nog één keer? Ik zeg, ga je nog wat, uh, wat anders doen? Want we hebben nou, uh, eh, heb je... Of ben je al ergens stiekem mee bezig? Ja, nee, we zijn met genoeg bezig. Er komt nog van alles uh, aan. Sowieso nog twee nieuwe liedjes. Dit jaar sowieso. Het concert uiteraard. Uh, Een uh, aantal grote evenementen. Dutch uh, Valley gaan we doen. Jordaan Verstijn. Uh, Horens in de Hollands gaan we nog doen. We hebben Guilty Pleasure nog op het programma staan. En uh, ja, nog, hopelijk nog talloze grote evenementen waar wij uh, bij mogen staan. Ja, Jordaan uh, Verstijn. Uh, is dat zeker dat het doorgaat? Of? Ja, zodanig verstaan voor dit jaar. Uh, niet in Amsterdam, maar het, de, de variant in Permanent. Ja, in Permanent, ja. Ja, uh, ja dat is eigenlijk voor 90% rond. Ah, oké. Okay. Dat heb ik net begrepen. Dus uh, de artiesten zijn, worden langzamerhand uh, bekendgemaakt. En uh, ja, de, de hoofdorganisator, uh, die, die ken ik dan ook alweer redelijk goed. Want de jongens die hebben mij ook uh, bijgestaan voor het plannen en het realiseren van mijn concept. Dus, ja, ah, oké. Okay. Uh, nou, ja, ja, maar goed, uh, is dat ook te vinden op, uh, op de site van jou, of? Ja, inderdaad, ook op mijn website www.brianstrikker.nl en daar kunnen de mensen zien waar ik ben. En uh, ook uh, ja, mij volgen via mijn socials, en, uh, YouTube, Instagram, Facebook, uh, Spotify, ja. eigenlijk overal. En natuurlijk uiteraard zien ze ook uh, een aantal interviews zoals deze ook voorbij komen op de socials, dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja, en, en ja. Ja, natuurlijk ook voor de, voor de optredens kunnen ze jou ook via de site bereiken neem ik aan. Hè? Uiteraard ja, alles is te vinden op mijn site en uiteraard ook natuurlijk nog voor de laatste kaartjes, want we hebben nog maar 130 kaartjes tot de beschikking uh, voor mijn concert en dan is het uh, volle... Ja, het concert in Horn. en welke datum was dat? 8 september, woensdag 8 september, 21. Oké. Hé Brian, ik denk dat we dan uh, aardig op de hoogte zijn. Nou, hartstikke leuk. En ik zou zeggen, ja, kondig me lekker aan, dan gaan we ja. lekker draaien. Dankjewel en bedankt voor jullie tijd alvast. Ja, graag gedaan. Helemaal goed. En uh, graag tot de volgende keer met het taartje natuurlijk. Ja, dat zeker. Gaat <laughs> <lekker doen. laughs> goed komen. Oké. Okay. <laughs> okay. Lieve luisteraars, mijn naam is Brian Strikker en hier is mijn nieuwste single vanaf vandaag. Hey, ik zou zeggen, heel veel succes. Dankjewel. En graag uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Jo. Die doen we nooit meer en het duurt te lang Omdat het leven zoveel moet Vandaag is het anders vandaag. En Brian Strikker was dit. En uh, dat allemaal hier bij ZFM Entertainment for You. En we gaan verder met een nieuwe van Dwight. Uh, Dwight. Dissels en altijd mijn kind. ZFM Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 En DAB Plus 6A Je kleine handen Op het kaart. En altijd mijn kind hier bij ZFM Entertainment van tot klokjes van uur. En uh, ja, als je een verzoekje aan wil vragen uh, of mee wil kijken, uh, ja dat kan. In ieder geval voor de verzoekjes uh, kun je naar www.zfmartiesten.nl. En ja, wil je meekijken in de studio, dan http en dan www. Uh, uh, oh nee, http en dan uh, slash slash en, uh, en dan uh, zfm live.nl. Zo is het.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 Maar samen met jou: wees. ik laat je nu echt nooit meer gaan. Met jou kan ik de wereld aan. Pak nu mijn hand en ga maar mee. Oneindig lopen met z'n twee. Twee. twee! Loop maar. Nu mijn hand en ga maar mee. Oneindig lopen met z'n twee. Rook naar een plek, hier weer vandaan. Met jou wil ik daar wel in gaan. Het maakt niet uit hoe ver het is. Als het... Zo, dat is die dan. Nee, dat was die dan. Dive your fish, sir. En pak nu en mijn hand. Benachter Torweg, Tina. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. En we hebben weer iemand aan de telefoon en dat is Sam van Veldhoven. Sam, een hele middag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het? Goed, goed, goed. Ja, ook blij dat je weer naar school kan? Ja, ja, ja. Tenminste, je gaat toch naar school of? Uh... Ja, ja, ik ga uh, gewoon alle dagen naar school. Ah, oké. Okay. Dus uh, bij jou is gewoon alles open? Ja, ah, oké. Okay. En gaat het goed met, uh, met de studie en dergelijke? Ja hoor, het gaat uh, prima, ja. Ah, oké. Okay. Het zien ook? Ja, dat klopt. We hebben weer een nieuwe single uitgebracht, ja. Ja, een nieuwe single Als ik kon toveren. Ja, ja. ja, ja. Als ik toveren, wat wat wat, wat, wat uh, uh, Is dat een beetje uh, afgeleid van uh, Herman van den Veen? Nee, nee. Iedereen vraagt het, maar het heeft er niks mee te maken. Oh, oké. Okay. Ja, want die, uh, die hebben ook de titel inderdaad Als ik kon toveren. Ja, dat klopt. Maar nee. Oké. Hoe is het idee ontstaan? Ja, er stond weer een liedje in de planning en uh, Manfred is aan de slag gegaan. En uh, er zijn drie nummers geschreven. Eentje door Manfred, één door Frank van Netten en één uh, door Carlo van helemaal Hollands. En uh, als ik kon toveren, die had Frank van Netten gekozen en daar ben ik voor gegaan. En ja, dit is, van, uh, dit is eruit gekomen, zal ik het zo zeggen, ja. Oké. Okay. En, en uh, ja, ben je er stiekem uh, bezig met, met nog meer of... Ja, misschien uh, aan het einde van het jaar uh, een kerstsingel, maar voor de rest staat er nog niet veel in de planning. Ah, oké. Okay. Uh, is dat uh, vanwege de, de corona? Ja, ja, klopt. Dus dat is uh, zeg maar op een laag pietje, de agenda? Ja. Ben je er nog, Jan? Ja, <laughs> ja, ja. ja. Opeens viel, uh, ik hoorde opeens niks meer. Oh, oké. Okay. Nee, ik zeg, uh, dus, dus de, de agenda staat op een laag pietje? Ja, ja, dat klopt. Uh, geen optredens momenteel, maar uh, langzaam gaat het wel weer komen, denk ik. Ja, ja hier, hier links en, links en rechts hoor ik wel wat, uh, wat positieve berichten, inderdaad. En, uh, nou ja, dat, dat gaan we vanuit uit dat, dat het bij jou ook goed komt. Ja, ja. En jij hoeft er nog niet uh, echt, uh, hoe zullen we het zeggen, van leven. Hè? Nee, je nee, gaat nog naar school wel. natuurlijk. En, en uh, ja, dat is ook belangrijk, hè, school. Dus ik zeg altijd eerst ja. even de school afmaken en dan kun je altijd nog kiezen voor de muziek, toch? Ja, dat zeker. Hé, hey, en uh, dus, dus je hebt nog helemaal niks uh, eventueel in de planning staan voor het uh, Jordaanfestival of dat soort dingen? Nee, nee, nog geen, uh, geen niks in de planning staan. Nee. Ah, oké. Okay. Dan zou ik zeggen, gaan hem lekker aankondigen. Want dan gaan we hem lekker Is... draaien. Waar, waar kunnen mensen jou uh, trouwens volgen, Sam? De mensen kunnen mij vinden op uh, Facebook en Instagram Sam van Veldhoven en op mijn website www.samvanveldhoven.nl en op Spotify voor um, mijn liedjes te beluisteren en op YouTube voor mijn videoclips ook te kijken. Ah, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Hier is Sam van over met Als ik kon toveren. Hé hey Sam, een goed weekend. Is goed. Dankjewel hè. Houdoe. Houdoe. Sam van, van Veldhoven en als ik kon toveren, we gaan eventjes naar de, een Engelstalig nummer van Mother Talking. Ja, een lekkere gouden oude band natuurlijk. Alleen weet je wat het probleem is? Ze hebben no face, no name en no number. No No Number, oftewel andersom... No Face, No Name, No Number... en dat allemaal van Mother Talking. Ja, wie kent ze nog niet? Die hele, hele gladde jongens eigenlijk. Ja, omgevingen wat te krijgen. maar <laughs> we gaan even verder. Uh, ja, met het single van uh, Johnny uh, Romein en uh, Soraya... en de waarheid van het leven. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren... Zometeen in de tweede uur... Het is bijna alweer het einde, het is bijna zes uur. Dus ik uh, blijf nog eventjes bij een uurtje daarna. ik zocht de weg die ik zag in mijn dromen. Maar ben verdwaald zoekend naar het geluid. ik wou hetzelfde zeggen, meer ik niet uitleggen.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 Maar ook af en toe verdriet.